je handen of je kop En val je om, dan sta je op Elke dag zo'n twintig keer En lukt het niet, probeer je weer Op stonden tafels of de straat Dan ben jij een acrobat Ik was maar net een jaar of drie Ik zat bij vader op zijn knie die zei toen luister, Adriaan, kan jij al op je handen staan? Want als je op je handen staat, dan ben jij een acrobat. Sta op je handen of je kop, en val je om, dan sta je op. Elke dag zo'n twintig keer, en lukt het niet, probeer je het weer. Op stoelen tafels of de straat, dan ben jij een acrobat. Het was maar net een jaar of zes Kreeg ik van pa mijn eerste les Die zei toen luister Adriaan Zo moet je op je handen staan Je handen neer je voeten op En daar stond ik op mijn kop Sta op je handen of je kop En val je om dan sta je op Elke dag zo'n twintig keer En lukt het niet probeer je het weer